De toestand van het jurylid dat gisteren door een botsing met een baanwielrenster ernstig gewond raakte is stabiel, dat zegt de internationale wielrenunie UCI. Het gewonde jurylid ligt in het ziekenhuis in Zwolle. Hij wilde gisteren bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn een losgewijd rugnummer van de baan pakken, maar werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het jurylid werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is dus stabiel. Het weer. Eerst in een strook over het midden van het land nog kans op sneeuw. Elders is het vrijwel droog en dat wordt het later overal. Het wordt min 2 graden in het noorden tot lokaal plus 6 in het zuiden. Later op de avond en vooral vannacht valt er opnieuw winterse neerslag... waardoor het glad kan worden. Morgen is het vaak droog en soms zon. De temperaturen blijven dan ruim boven nul. Dit was het NOS Journaal. Nu we als Incentro wat bekender zijn, krijgen we mailtjes zoals van Harry41... die de hype rond de Internet of Things niet snapt. Harry, The Internet of Things is achterhaald. Tegenwoordig spreken wij liever van The Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl bezwaarmaker.nl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 Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is vier minuten over tien geweest. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsweekend. Over een half uur is wij de Paris te gast voor de boekenrubriek. Uh, wij we willen eerst eventjes heel kort... want dat doen we altijd met onze besprekers. Als ze zelf iets afscheiden, mogen ze daar iets over oh ja. zeggen. Je uh, hebt iets uh, uitgegeven. Hoe lees ik korte verhalen? Nou, vertel even. Hoe lees ik korte verhalen? Ja, ja het Koud is een. Ik even op voor de webcam. Oh ja, heel goed. Ik had een boek geschreven, Hoe lees ik? Daar kwamen korte verhalen in. En dat ging echt uit van tekst, veel romanfragmenten. Sommige mensen vonden dat de fragmentaris... die wouden eerst die romans lezen. Maar bij die verhalen zeiden ze, dat is leuk. Dan stel je eerst een paar vragen vooraf. Dan komt dat verhaal. En dan komt de toelichting en de uitleg en de theorie. En Kun zijn je... die vragen elke je... keer eigenlijk hetzelfde? Nee, die zijn steeds anders. En dit is nu een heel boek en het ontwikkelt zich. Ik neem een stukje theorie. Dan heb je daar vragen over. Dan lees je twee verhalen. En dan krijg ik uitleg en dan zeg ik ja... Maar in deze verhalen zit natuurlijk ook dat. Krijg je weer theorie, krijg je weer vragen. Je krijgt ook informatie over die schrijvers, over de tijd. Dus je krijgt heel kort een beetje hoe verandert literatuur, hoe werkt literatuur. En je kunt het allemaal meteen uh, oefenen of nakijken of meespelen. Is het verhalen. wel de bedoeling om, om mensen te leren hoe ze het zelf moeten maken? Ja, ja, ja, dat is de hele eieren ja. eten. Het is voor mensen die, die nieuwsgierig zijn. Die denken, ja, ik lees wel, ik lees wel, ik maak ik mis wat. Hoe kom ik daar nou achter? Hm. En gewoon, hoe ontdek je het al lezend? Kijk, die theorie, dat weten ze eigenlijk allemaal wel. Maar een theorie heb je niks. Hoe ontdek je iets? Hoe kom je op een spoor van iets? En als je het dan gevonden hebt, hoe leg je het dan? Ja, hoe geef je het betekenis en hoe leg je het verder uit? Nou, dat is de lol. Als maar, als, als maar wat zeg je in. dan tegen mensen? Je wijst er bijvoorbeeld op bepaalde zinnen... die aan het begin van een, een, een boek staan... of een verhaal die vooruit wijzen of zo? Of, nou ja, je moet een soort antenne ontwikkelen... van je denkt, het is raar. En ik heb bijvoorbeeld één hoofdstuk... en dat heet, alles wat aandacht eh, krijgt, groeit. Dus als er over een detail, twee bladzijden... Hè, wordt gepraat, en zeker in een verhaal... als er in een verhaal anderhalf bladzijden... aan iets wordt besteed, dan denk je... nou, dat is wel veel aandacht voor zoiets kleins... in een heel kort verhaal. Maar dat komt bladzijden. over honderd pagina's... blijkt dat heel belangrijk te zijn. Ja, in Man, helemaal. Maar in een kort verhaal heb je geen honderd bladzijden. Nee. Want dat zijn er maar tien of veertien of twaalf. Dus dan moet je gewoon denken, oké, okay, dat heeft dus een betekenis. En dan kan je verbindingen, ik noem het altijd een stil signaal... dan denk je even in mijn achterhoofd parkeren. En dan komt er nog een keer iets langs. Dat lijkt erop, maar dat is dan weer anders. Dan denk je, oké, okay, dat heeft wel zoiets. Nou, zo word je langzaam gestuurd. Maar het gaat erom dat je een paar basisprincipes... als iets aandacht krijgt, of als er een vreemd begin is... of er komt iets terug, of er komt een contrast in. Dat je denkt, ja wat kan ik daar dan mee? Eerst dat je het maar eens opmerkt en dan dat je denkt, oké. Okay. Oké. Okay. Welke boeken ga je bespreken? Ik ga bespreken Guillermo Rosales, Het huis van de Drenkelingen. Ja, een, een korte no roman novelle. Dan het andere uiterste, een waanzinnig dik boek. Jaan Kros, Tussen drie plagen. En dan Thomas Liske, De vrolijke verrijzenis van Arago. Oké. Okay. Dat en meer over een half uurtje. Uh, tot besluit van de uitzending aandacht voor de vergeten kunstenares Berthe Morisot. Zij was een van de grondleggers van het impressionisme. En een nieuwe film belicht haar leven. En zo meteen praten we over hoe zinvol het is... dat medewerkers van uitzendbureaus verplicht een antidiscriminatiecursus kri krijgen aangeboden. Goed, maar we beginnen met een schrijver. En die had ooit een beste vriend. Toen de schrijvers P.F. Tomese en J. Kessels beiden hun carrière starten bij het Eindhoven's Dagblad, 40 jaar geleden bijna, bloeide de vriendschap tussen de twee al snel op. Uiteindelijk werd Tomese romanschrijver en Kessels communist. Frans Tomeese schreef serieuze en veelgeprezen literatuur... zoals Zuidland en Schaduwkind, maar ook twee komische roadnovels... met zijn goede vriend J. Kessels in de hoofdrol. Het werd een succes, er kwam zelfs een film en een J. kessels vendag. Maar de vriendschap hield geen stand. Ondanks dat er nauwelijks meer contact is tussen de twee schrijvers... voegde Tomeese er nog een derde roman aan toe... om die J. Kessels-trilogie mee af te sluiten. En dat boek heet Ik J. Kessels, daar gaan we het over hebben hartelijk welkom uh, Frans, het <güls> Ja, je, je hebt je oude vriend Jay Kessels nooit echt een plezier gedaan hè, met die boeken. Nee, ik geloof het niet. Ik, ik zou nog niet zeker weten. Hij heeft nog nooit iets uh, op laten horen. Nee, en, en toch een derde. Ja, kijk, ik, ik, hij, hij, hij kreeg eigenlijk meestal last van. Hij keek wel naar films, dus hij heeft wel die film volgens mij gezien. En die vond hij niet lijken, want hij werd vertolkt door Frank Lammers. Had ik ook wel met hem te doen. Ik, ik werd zelf vertolkt door uh, Vetje van Uwet. Dus, die uh, nog wel een beetje op je leek ook. Ja, en die ziet er toch ook wat beter uit, vind ik. Dus, Hij uh, <laughs> ja. je... ziet er zelfs beter uit dan ik. Dus dat, uh, Hoe ziet Jij Kessels er dan uit? Nou, als een soort uh, van goch die ze ja, te lang uh, ergens uh, hebben, <laughs> langs de weg hebben laten liggen, zou ik maar zeggen. Zeg, weer, maar... Dan komt het nooit meer goed hoor, met nee. die man en jou. Oh nee, nee, nee, dat komt er toch niet tussen. Oh, uh, ja. Nee, maar hoe weet je dan eigenlijk dat hij zich eraan stoort? Want je zegt, ik heb hem zelf daar eigenlijk nooit over gehoord. Nou oh ja, ik stuurde hem natuurlijk wel altijd braaf die, die, die, die, die typoscripten op. En dan had hij, ja, een beetje gekeken en mompelde Mompel, van mij hoeft het allemaal niet. En hij vond het best. Ja. Je doet maar. Ja. Uh, die, die eerste J. Kessels roman, die deden nogal wat stof opwaaien... vanwege de gore en de ranzige taal, hè? Uh, dat was mij niet gewend van jou. Het nee, hoewel ik daar, show, laat ik zeggen, Voor, ik had een twee jaar eerder had ik al een politieke roman geschreven, en die was uit de Aard en Zaak ook smerig. Want uh, ik had ja, laat ik zeggen, het, uh, het leven der politici achter de schermen daar uh, uitgebeeld. En <coughs> politici zijn mensen, dus dat uh, en mensen zijn beesten. Dus wat dat betreft uh, ontkwam ik er ook toen niet aan. Maar nee, het is natuurlijk, ik was bekender geworden met mijn historische verhalen. Van Zuidland, hè, waar ik de Ako prijs voor heb gekregen. En ja. later, tien jaar later, heb ik Schaduwkind geschreven. Ja, dat was natuurlijk een heel fijnzinnig verhaal. Het ging over de, de je ver, ver, ver, ver, gestorven dochtertje. Ja. En dan opeens Bami schijven en, en, en, en, en, en poep en pies. Ja, het een sluit vind ik het ander niet uit. Het, <coughs> ik vind het altijd verdacht als mensen zou maar zeggen, alleen maar uh, hooggestemd zijn. Dan denk ik, uh, daar uh, hoef ik eigenlijk al niet meer van te dat, weten. Dat, wat... dat hoort bij het imago, toch? Tuurlijk, er is iets als imago. En, en, en, maar daar heb, ik, daar heb ik dan weer een broertje dood ja. aan. Dus, <laughs> nou, dat blijkt wel. Ja. Ja. Nee, want een hoop schrijvers zou dit misschien wel willen... maar generen zich daar gewoon voor, toch? Ja, maar ik vind het mooie van schrijven is dat je... Zolang je schrijft, weet niemand dat je bestaat. En, en als, als ik me bewust zou zijn van. Uh, ik ben een belangrijke schrijver met prijzen in de prijzenkast. En straks kom ik op televisie en dan moet ik het allemaal verantwoorden. Zou ik geen letter meer uh, op papier zetten. Zo? Ja, ja ik, ik kan het bij gratie van het, het verborgene, vind ik het aantrekkelijke van het schrijven. Maar dat vind ik met lezen ook. Ik zat ook in het verborgene. Uh, Turks fruit te lezen of uh, Liesje en Letterland van Remco Kampert... of van Paul Rodenko, vrijmoedige verhalen. Ja. Hè, wat toen de meest wilde spul was, wat je op de markt kon ja, dat krijgen. was wat, hoor. Ja. Ik Jan Djoen. Kramer. Ik Jan Kramer, nou ja, precies. Die, die, die ja. titel ik J. Kessels, die refereert daar misschien aan? Of? Oh, ja, zeker. Ja. Zeker, tuurlijk. Ja, ja, als, als en dan je... die brommer? Ja, ja, het, het, het is zou ik zeggen, een Zundab, moet het voorstellen. Dus het is, uh, maar het zat op zo'n motor? Jan Kramer, Kramer, rijdt, op motor, ja. Jan Kramer ja? rijdt op een echte twaim, geloof ik. Maar goed, het is dus eigenlijk een, een, een, een tweede oeuvre van je. Kunnen we het zo zien? De J Kessels romant? Ja, het is... Waar zoiets... je een andere kant van ja. jezelf in kwijt kan? Het is in ieder geval een, een, een, een genre op zich geworden. Ja. Zo zie ik het zelf. En, en uh, ik heb er ook een heel speciaal publiek... Uh, dus ook wel... Dat zal wel een ander publiek zijn. Nou ja, deels wel. De, de, de, like zeggen, net zoals ik de, de, een dubbelzinnigheid in me heb. He, hebben lezers dat gelukkig ook. Dus ik zie het ook wel eens. Ja, hele keurige mevrouwen van, van tegen de zeventig. Die dan enorm mee weglopen. Dus o, dat... of, of is het ook gewoon handel? Nee, mij, dat denken mensen altijd. Maar het is, het is wel een van mijn meest dierbare werk. Ik schrijf het sowieso... Met ongelooflijk veel plezier. Dus dat, uh, het werk is het sowieso niet voor me. En handel ook niet, want ik ik, ik, ik doe het voor, voor mijn plezier. En, uh, Zijn die aantallen die kessels verkopen groter dan de andere dingen? Nee hoor. Nee? Ik, mijn schaduwkind is mijn best verkochte okay. boek. En dan de onderwaterzwemmer denk ik. En nou ja, in het ja. eerste J. Kessels boek gingen die twee vrienden... in een Toyota Kamikaze over de Duitse <laughs> snelwegen... achter de verdwenen hete frituurspetter uit de cafetaria van Vruggera. Geweldig woord. De tocht voerde <laughs> langs de smerigste en op winnendste plekken. En in deel 2, het Bami-schandaal, reisde uh, PF naar Shanghai... omdat J. Kessels verliefd was geworden op het Chinese nichtje... van de Tilburgse Chinees. <laughs> Om eventjes... Voor Veel mensen... treuriger, kan ook <laughs> allemaal niet, hè? Ja, nou, ja, ja. voor mensen die het genre nog niet kennen. Ja. <laughs> maar goed, het, het, het, ze kregen dus een cult-status, Want er kwam dus niet alleen die film, maar ook ja. uh, t-shirts, asbakken... en zelfs een, uh, een hele hm. da dag. Ja. Toch? Ja, die asbak vond uh, mijn vriend Kessels trouwens het, uh, het enige nuttige... Wat, uh, wat het hele project had voortgebracht. Die, oh ja? die, die, die gebruikte hij ook. Die is ook uh, bij hem ook helemaal uh, tot de rand toe uh, gevuld. Gevuld. Maar het heeft ook iets tragisch, vind ik, Liederweit. Ja, ja je, je schrijft over een vriend en die wordt dan beroemd door niet door zichzelf, maar door wat jij van hem maakt. Het heeft ook iets heel geks. Ja, het heeft natuurlijk iets, iets fouts ook wel. Ik denk dat mensen wel ook uh, partijen kiezen misschien tegen mij. Hè. Die denken wat die arme, laat die man toch met rust. Maar zo, zo simpel is het natuurlijk niet, want hij. Uh, hij schrijft zelf elke dag een column in eind van de dag wat wij die dan nog een schepje bovenop doet. Ik denk dat mijn boeken, wat dat betreft, brave afspiegeling is. Dat is dat echt zo? Ja, het is een best een. Ja, ik heb hem, ik heb hem naar het leven getekend omdat hij, ja, geweld, ik vind het een geweldige figuur. Dus is wil ik zeggen, een van mijn, uh, ik vind het ook heel. Uh, ja, het is buitengewoon grappig in zon, ieder geval, zonde dat dat zo verlopen is. Maar dat heeft niet alleen met die boeken denk, te maken. Het heeft ook te maken. We, we ja, we zijn natuurlijk vrienden. Voor het, voor het nachtleven ook geweest, hè? Ja. Dus uh, dat is ook iets anders dan Maar overdag... schrijft hij op deze manier uh, ook dingen in het Eindhovense Ik kan me amper voorstellen. Nou, hij is natuurlijk ouder. Ik ben ook ouder geworden. Ik put ook uit mijn uh, herinnering. Ik maak dit ook niet meer dagelijks mee, nee. uh, gelukkig. geen last van je rug, uh, Frans. Nee. <laughs> ja. maar, uh, maar goed, in dit boek is het zo... dat dus de, de, de, de, de schrijver uh, krijgt dus op een gegeven moment een... een een, een, een boek onder ja. ogen, hè, of een typoscript. Ja. Wat dan niet door hem geschreven is, zogenaamd. Maar ja. waar, waar, waarvan hij denkt, van, hey, dat is misschien geschreven door een vriend van J. Kessels. En dan gaat hij dus eigenlijk, anderen gaan er dus met de figuur J. Kessels vandoor. En, ja. en dan gaat hij schrijven in casu, jij gaat terug naar Tilburg om op te sporen. Dat is dus het, toch het verhaal van dit boek. Hè? Ja. En dan wordt hij eigenlijk gewoon, ja, ontzettend lullig bejegend. P.F. Tomees. Peeve ja, Meese, ja, die, ja die, die precies. die wordt afgezekerd door al die Tilburgers. Die vinden ook dat uh, hij heel geen Tilburgers. Wij nee. praten heel geen Tilburg, zegt hij dan. Uh, zegt hey. zo'n personage tegen hem dan. Hé, hey, Franske, dat heb jij toch allemaal niet zo goed gedaan. He? Weet nee. je wel, zo ja. gaat dat dan. En je dacht dat je het allemaal zo goed begrepen had. Maar hij wordt, hij, hij, het is echt een. Ja, als, als een. Ja, hij, hij komt in allerlei tafereelen terecht. In, in bedden komt hij ook terecht, ja. van dames. Hij be beleefde de meest vreselijke avonturen. Maar eigenlijk moet hij toch gewoon afdruipen. Je ja, hij, hij, hij, ze hebben ook al die namen van die cafés veranderd. Dus hij, hij, het is allemaal dezelfde oude troep, maar hij herkent niks meer terug. Want al die namen zijn veranderd. En, en iedereen is natuurlijk veel ouder geworden. Ook al die uh, droommeisjes van Welleer, die. Uh, ja, die hem dan meevoeren naar zo'n buitenwijk. Ja. Dat ze, ja Het is, het is om zeg maar zeggen. Uh, le temps trouvé, de retrouvé, de, de teruggevonden tijd. Maar helaas uh, ja. is hij er zelf ook te oud voor geworden. Het is, ik zeg maar zeggen. Ja. Ik, ik zeg ook ergens, het is wel heel veel mosterd uh, na de maaltijd. Ja, en J. -J Kessels, die, uh, ja, die vindt hij uiteindelijk niet. Nee, <coughs> ik weet niet of dat als een spoiler geldt. Maar het, het grappige oh. vind ik zelf ook van dat boek. Dat het Ik. J. Kessels heet. En de, ik ja, kerstfels eigenlijk oh, helemaal sorry. niet in vorm komt. Ja. Nee. Uh, uh, uh, heeft dit het verleden ook weer heel erg opgeroepen bij je? Dit. Ja, maar dat is, dat is wat, wat Peter zegt met die rugpijn en zo. Je, je, als je ouder wordt, een bepaalde fase van je leven bij je Omroep Max... kan het gezegd worden. Ja hoor. Uh, ja, moet je toch meer van je herinneringen hebben ook. Dus dat, die worden ook als het ware belangrijker in je... In je leven. Dus het is ook een soort uh, compensatie van, van een slinkende toekomst en een, en een steeds rijker verleden. Maar eigenlijk. je geeft wel duidelijk aan dat je jezelf gek hebt zitten lachen achter de machine. Ja, dat, dat is wel, uh, ik zou niet zeggen voorwaarden, maar ik denk: als ik er al niet om kan lachen, dan moet ik het de mensen niet gaan aandoen. Ik, nou, ik heb tijdens het lezen ook heel erg hard gelachen. Ja. Ja, nou ja, goed, terwijl, het oh, ja. terwijl je, Peter verbaasde zich daarover... want hij dacht van, well, nou ja, het is natuurlijk allemaal enorme... seksistische, foute praat die erin staat. Dat is toch heerlijk? Ja, nee, daarom... Oh. Nou, nou, ik dacht, dit komt niet goed, hoor. <laughs> nee, maar ik vond dat juist dus heel Ja, het is weer zo over de top dat het gewoon weer grappig is. Ja, dat, dat denk ik ook. En degene die het eigenlijk het bekijt van afkomt, ben ik zelf. Ja, dus dat vind ik... Uh, ja, je spaart jezelf bepaalt <laughs> <ge induction> <te> <glassesarem> e. niet. Maar is dit, is dit de, de, de, de, de trilogie, is dat een afronding... Ja, ik, ik, had, ik was hem eigenlijk al niet meer van plan om te, te schrijven. Maar omdat, uh, dat staat achterin ook op Jeff Rademakers. Ja, ja. De, ja Jeff Rademakers, ja. Hij op is een enorme fan van, van, van, van mij. is <laughs> een van, leuke man. Ja, hij is een hele leuke man. Met ja, ja, is ja, maar, ja, maar dat ik, een mooie romantische schilderij, hè? Ja, ja, en hij heeft zelf ook een, een boek geschreven... wat op Ik-Jan ik, ik, Kremers gebaseerd is ja. dus En gedichten ook nog, hè? En gedichten, ja. ja. Maar goed, hij had gezegd, wie is hier de schrijver? Hij of jij? Ik, Anton? antwoordde ik. Nou dan, schrijf dat boek dan, godverdomme. Ja. En dat heb je gedaan. Maar ik denk dat we hierna wel van J. Kessels verlost zijn. Nou, ja. als hij echt boos wordt. Ja, misschien de, de, de moord op P.F.T. Wezen. Dat, Precies. Dat, dat nog, ja. dat... Goed, nou, je zult het zien. Nou, dan mag je nog maar een paar jaar mee. Hoewel de Bek heeft zichzelf ook laten vermoorden in een roman. Dat vind ik wel uh, goed. Kijk, dat dus. is nou juist leuk. Alles kan natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, maar dan wordt het lastig om daarna nog weer een nieuw boek te schrijven. Nou ah ja, jij hebt een boek van Thomas Lieske bij je. Dan kan dat gewoon, sta ja, je staat gewoon weer op en je gaat weer door. Hè? Ja, maar uh, uh, die, dat gaat niet over Thomas Lieske. Oh, nee. Oké, okay, Frank, uh, Frans Tormezen, hoorde u uitgebreid. We hebben uh, nou, ons behoorlijk vermaakt met het boek. Ja. Het uh, boek Ik Kessels dus. En bovendien, en dat is ook wel grappig, het is de eerste uitgave van de nieuwe uitgeverij Bluik. Dank je wel voor je komst. Dankjewel. 8 maart is het Vrouwendag. Een mooi moment om stil te staan bij de rol van vrouwen in de kunst. Want die is sinds is. Onderbelicht. Een sprekend voorbeeld daarvan is Bert Morisot... een grote impressionist in de 19e-eeuwse schilderkunst... en helemaal thuis tussen grote namen als Manet, Degas, Pizarro en Renoir. Alleen, wie kent haar naam? Nou, niemand kent die. Vandaag gaat de documentaire Morisot, Moed, Storm en Liefde in première. Bij ons in de studio is kunsthistorica Karin Haanappel. Uh, ze schreven ook uh, een boek over die vrouwen in de kunst, Her Story of Art. Hartelijk welkom, Karin. Ja, waarom kennen wij haar niet... Ja, zoals we zoveel vrouwen niet kennen. Dat is, uh, om het in het Engels maar uit te drukken... de his story of art. Het is zijn verhaal wat... Uh in de 19e eeuw tot een, uh, tot een statement is geworden en daar is die 19e eeuw heel belangrijk voor om te kennen, ja. want uh, kunst... het ging alleen maar over men, mannen. Ja dat bedoel je? Ja precies, het ging toen echt bewust alleen maar over mannen. Kunst is natuurlijk zo oud als de mensheid, hè? Als je gaat kijken hoe ver terug we al kunstvoorwerpen hebben gehad, ik hoorde net op de weg hier naartoe ja. dat interessante verhaal van de archeoloog van Amsterdam. Ik denk ja, dat is fantastisch, zulke oude kunstvoorwerpen. Daar wordt niet eens gesproken of het man of vrouw is. Wat is die interessant? Maar in de 19e eeuw gaat men bepalen dat de kunstgeschiedenis, de literatuurgeschiedenis, de muziekgeschiedenis... gewoon alle historische disciplines worden een wetenschap. En dan is die tijdgeest van die 19e eeuw alles bepalend om te gaan stellen... dat grote meesters uitsluitend en alleen witte westerse mannen zijn. Ja. Nou ja, 19e eeuw, 1850. Ik hoef niet uit te leggen waarom witte westers dan zo prominent is. He, er is nog geen decolonisatie. West-Europa heeft een imperialistische bril op. Maar die man-vrouw verhouding, dat weten wij eigenlijk nu niet meer. Nee. Het was de tijd van de gescheiden domeinen. En Vrouwen hoorden thuis, mannen hadden een beroep in het openbare domein. En toch is Betty Morisot erin geslaagd om zich in te in vechten in dat mannen, Precies, in die mannenwereld. Dat, dat maakt haar zo waanzinnig interessant. En met, Wilde ze dat ook? Ja. Ah. Nou ja, kijk, haar passie was kunst maken. Maar ze zat ook in een spagaat. Want ze behoorde tot de zeer gegoede kringen. Zij heeft kunst geleerd, eigenlijk om een mooie plek te veroveren op die huwelijksmarkt. Want dat hoorde bij die goede kringen. En haar ultieme levensdoel, bij geboorte al... kon ze niks aan veranderen, was een goede moeder worden. Pati. Een moeder worden. Ja. Dus daarvoor moet je trouwen, want je kunt het niet ongehuwd doen in die tijd. Dus je moet trouwen, moeder worden, dat hele huishouden bestieren. En zij voelde van binnen iets anders. Ze wilde kunstmaker. En ze was ook heel erg goed, hè? Ja, veel van de brieven heb je ook gelezen? Hè? Ik, haar, heb, ja, ik heb heel veel, veel brieven van, ja. van haar uh, gelezen. Ik moet zeggen, er is ook heel veel wat de familie nog wel uh, achterhoudt. Oh ja. ja, ja dat, maar dat, dat vind ik altijd dan toch leuk om er op een of andere manier uh, in te duiken. Ik ben uh, mijn onderzoek naar Berthe, dat, uh, dat is eigenlijk, in, daar ben ik mee in aanraking gekomen toen ik het onderzoek deed naar Camille Claudel. Daar ben ik al meer dan 25 jaar mee bezig. En dan kom je ook in. Precies. Ja. En, en niet wil ik horen dat zij de geliefde is van Rodin. Zij heeft op... toch ook? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik zeg Express, het op dit nee niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk luisteraars die denken: Claudel. Maar laten we nou ja. eens even beginnen Precies. waar mensen heel misschien nog iets van zouden kunnen weten. De schilderijen die ze maakt, dat zie je ook in die film. Ze ja. zijn echt overdonderend mooi. Ja, hè? Ja. ja, dat vind ik ook. Absoluut. Ik vind haar ook echt, zij heeft dat zo in de vingers. Portretten. Ja, portretten. Maar, maar ook de, de, als ze bijvoorbeeld um, uh, natuur schildert. Als ze de tuin schildert. Als ze er zuster bij schildert. Zoals ze dat doet. Het is, er zit iets extra's in. Het komt vanuit, vanuit haar ziel. Ja. Maar had ze nou iets met die mensen uit die tijd? Die mannen? Um, ze was bevriend met Edouard Manet. Ja, maar ze was bevriend met al die anderen ook. Want uh, ik heb eventjes. Want ja. ik heb iets meegenomen. Ik heb ja. het dagboek meegenomen van haar dochter, Julie Manet. Ja. Zij is namelijk gehuwd geweest met de broer van uh, Edouard Manet. Edouard Manet kent bijna iedereen. Is tegenwoordig uh, bekend als grote meester. Postuum moet ik weliswaar zeggen, want dat is na zijn dood pas gerealiseerd. Um, zijn... Maar. Zijn broer was ook schilder en met hem is zij getrouwd. Precies, ja. zij is met hem getrouwd. En zij hebben een dochter gekregen, Julie. En Julie heeft op haar veertiende besloten... ik ga een dagboek schrijven, want dat hoort wel bij meisjes van mijn leeftijd. Nou, en dat dagboek is een aantal jaar geleden in het Nederlands vertaald. Heeft het zinger in Laren ook een mooie tentoonstelling rondom gehad. En ik denk, ik neem dat dagboek ook eens mee. Want uh, dat is het Nederlands en dan kan ik daar ook het een en ander over vertellen. En daar schrijft ze ook over haar vader, over haar moeder, heel liefdevol. En uit die, die, die, die fragmenten van Julie kun je niet alleen op maken dat ze gewoon in een heel, ja, laat ik maar zeggen, goed huwelijk is geboren. Vader en moeder die van elkaar hielden, die van haar hielden. Vader die niet hoefde te werken omdat er gewoon voldoende geld was. Nou, dat maakt natuurlijk ideaal voor zo'n kind dat je papa en mama thuis hebt, continu om je heen. Uh, maar in haar dagboek lees je ook dat als haar vader overlijdt en drie jaar later haar moeder overlijdt, dat ze opgevangen wordt. Door de impressionisten. En dat vind ik zo aandoenlijk om te lezen. Hoe zij vertelt dat monsieur Claude Monet haar komt halen om naar Giverny te gaan. Omdat ze daar dan eventjes weer hè, warm welkom wordt geheten. Ze heeft geen papa meer, ze heeft geen mama meer. Maar ze heeft wel die vrienden van haar moeder. Ja, Vind je dat die film, hè? want dat is toch de aanleiding uh, voor dit gesprek... een goed beeld geeft van haar? Um, ik vind dat de film zeker wel een goed beeld geeft... maar er zijn wel een paar kanttekeningen die ik bij de film heb. Um, en dat is met name de, de, de suggestie die gedaan wordt... dat Berthe een relatie gehad zou hebben met Edouard Manet. En daar zijn gewoon totaal geen bewijzen van. Dat zijn aannames die een eigen leven zijn gaan leiden. Dat vind ik jammer, want ja. dat gebeurt vaker in de kunst. Daarom zei ik dat net al zo van ja. Claudel. Daar ja. gebeuren dat soort dingen ook mee. Het is een beetje stevast. Dat is wat ik net al zei. Op het moment dat je een, een kunstgeschiedenis gaat maken... Die die gedoseerd gaat worden en uitgedragen gaat worden... waar de musea ook meegaan, waar de commerciële wereld op gaat. Het is allemaal gericht op die mannen. Wat doe je met die vrouwen? Ja, die hangen erbij. Ja, maar toch was zij in haar tijd succesvol... en werden haar werken verkocht. Klopt, ja. En dat, dat is wat, wat de film heel goed naar voren gaat brengen. En dat is wat ik zelf ook graag naar voren wil laten komen. Dat al die vrouwen die in de kanon van de kunstgeschiedenis... als mwah, tweede rangs worden gezet... in hun eigen tijd hartstikke succesvol waren. Werk verkochten en eigenlijk gewoon professionals waren. Ja. Maar die film die gaat ook over iets anders. Die gaat wel eens waar, uh, dan echt over de positie van de vrouw. Daar wordt een rapster voor gemaakt. Ja, geweldig, hè? Nou, maar vertel even. <laughs> ja. Eens. Ja. Nou, dat vind ik een, een fantastische... Uh uitvinding, zeg maar, Van die film. En dat maakt het ook gewoon dat hij zo naar ons toe komt. Want Bert Maurice, voor heel veel mensen die ook haar niet kennen, en denken ze, oh 19e-eeuwse schilderij mm, dat zal wel weer zo'n kostuumdrama zijn. Dat is dit dus gewoon helemaal niet. Ik weet niet of jullie de film al een ja, blik opgeworpen hebben. Ik heb hem helemaal gezien. Ja, nou fantastisch. Toch? Dan kom je helemaal niet met kostuumdrama's in aanraking. Het, is het begint ook met die rapster ja. onder, onder die capuchon. Ja, gedaan. dat is een vrouwelijke... En dan denk je, wat moet dit? Ja, nou ja dus dat had ik ook hoor. Dat dacht ik ook: wat, wat is er, wat gaat er gebeuren? Ja. En dan vertelt zij, dat vond ik zo mooi, dat ze gewoon Bimberte Morisot een voorbeeld ziet. Ja. Ze zegt wat zij deed hè, honderd jaar geleden of meer dan 100 jaar geleden. toch haar eigen passie volgen in een door mannen gedomineerde kunstwereld. En ze deed het. En het lukte haar. Ze zegt: nou ja, daar hou ik zoveel steun aan op, want er zijn niet zoveel rapsters. Ja, precies. Hè? Laten we even naar haar luisteren, want ze schreef namelijk een nummer over haar. Oh, goed dat je Van vraagt een ja. ja. Comme ja, mère est forte, oh comme oasis de ce monde R comme pompée d'or, lui comme intensiver le joe Est-ce comme sortir du lot, Oh comme ouvrir les portes Et comme transmettre aux autres Car on est tout un peu Morisseau Mauriceau Y'a votre doux wat oh. ze doet is ze zegt M, hè, en dan een M, dat is dan voor Poor Maman Forte, Poor een sterke moeder over een oase in de wereld. R voor innerlijke rijkdom, I voor intensiteit, S voor de uitstappen, over het openen van doren, deuren voor het transfereren naar anderen. Dus dat is dus een, een, een, een M.O. Morisot. We zijn allemaal een beetje Morisot. Ja. Dat zegt zij. Maar weet je wat ik ook een mooie uh, vergelijking vond? Uiteindelijk trouwt dus Bert Morisot met die uh, broer van, uh, van Manet. Ja. Uh, omdat ze ja, geacht, toch geacht wordt te trouwen. Ze krijgt een kind. Ze gaat vanaf dat moment alleen nog maar dat kind schilderen. En deze de rapster van 22, die is ook zwanger. Ik denk, uiteindelijk ja. gaan ze dan toch allemaal voor de bijl. Ja, nou, Bert heeft niet alleen nog maar Julie geschilderd. Julie nou. wordt haar grootste thema. Okay, ja. Maar ze heeft daarnaast ook nog heel veel... want dat, dat, dat komt in die film niet naar voren... maar dat weet ik dan vanuit mijn eigen ja. onderzoek. Ze heeft ook prachtige natuurlandschappen geschilderd... die bijna al richting de abstractie gaan. Dus dat vind ik zo fantastisch... dat je dat bij zo'n impressionist al kunt aantreffen. Dus ze heeft meer gedaan dan alleen Julie. Maar Julie wordt wel haar hoofdonderwerp. Ja. En ik denk dat dat op zich ook niet erg is. Nee, maar dat was wel een, een, een, een parallel tussen die twee vrouwen. Hè? Ja. Die ja, ze is zwanger ja. op... op, op ja. En dat de film wordt gemaakt. Ja, 22. Denk je, ja, dan gaat je rap. Dan gaat je rap carrière. Ja, wat ik van haar nee? opmaakte. Was dat ze het ook wel heel fijn vond dat ze uit die wat zij ook wel een beetje liet doorschemeren... vervelende wereld kwam. Hè. Ze was 17 of ja. 18 of zoiets toen ze van de straat werd geplukt... en zo'n zo zo dwangcontract moest ondertekenen... waar ze amper van af kon komen. En nu biedt dit voor haar de mogelijkheid om opnieuw te starten. Met, met een kind weliswaar. Maar hoeft geen probleem te zijn. Nee, maar goed, het, het wordt ook een beetje gebracht, het hele verhaal... als... Uh Kijk eens naar die tweede rangspositie van vrouwen in de kunst. Ja, en dat, ja, die is natuurlijk wel gecreëerd. Ja, ja maar de, in de popmuziek is dat bijvoorbeeld op dat toch helemaal niet zo? Heel eerlijk gezegd, ik luister niet zo naar de popmuziek Dat Zou erg, doen. <laughs> Daar zijn toch een hoop vrouwen, hoor. Ja. ja, maar als ik naar de klassieke muziek kijk... wat weten wij van vrouwelijke componisten? We kennen ze altijd als de vrouw Van. Clara Schumann, de vrouw Van. Hm. Alma Maler, zo talentvol. Moest alles opgeven om met Gustav Maler te trouwen. Dus er zijn en dat heeft natuurlijk met die tijd toen te maken. En ik zei net al een klein beetje die gescheiden domeinen zijn daar echt ook wel debet aan. En uh, op het moment dat je dus zo'n stelling gaat herhalen, ga je hem bij iedere herhaling bevestigen en bestendigen. En dat leidt zeker in de kunstgeschiedenis nog steeds tot een verschil, wat ik ja. jammer vind. Ja. Had je nou nog iets voor willen lezen uit het boek? Of niet? <lacht> ja, tenminste, dat dacht ik, maar het is ja, er ja, niet ja, van ja, gekomen. Ja. Ik, ik, had, ik heb van alles meegenomen. Nou, iets kort, misschien en, tot slot? Um, wat ik zelf wel heel mooi vind om even voor te lezen, is de brief die Berthe heeft geschreven aan haar dochter op het moment dat ze weet dat ze stervende is. Want dat is op zich vind ik het ook wel heel aangrijpend. En jullie heeft het opgenomen in haar dagboek, wat ik net al zei: ja. je geeft een hele andere kijk in die impressionistische wereld. Want je ziet hoe ze met elkaar uh, uh, van alles proberen te regelen. En hoe die mannen ook allemaal stuk voor stuk, Degas, Renoir, Monet, ja. Ja. haar ja. proberen te helpen. En dan ineens schrijft ze zo: van ja, het is nu uh, 2 maart 18. 96. Haar moeder is op 2 maart 1895 overleden. Een jaar geleden dat mama mij verliet. Mm. En um, ik zal de brief voorlezen die Berthe heeft geschreven. Mijn lieve, lieve kleine Julie. Ik hou van je. Zoveel nog steeds. Ook nu ik stervende ben. Ik zal nog steeds van je houden. Ook als ik dood ben. Ik smeek je om niet te huilen. Dat afscheid was onvermijdelijk. Ik had zo graag bij je willen blijven. Zeker nog tot je zou trouwen. Werk hard, gedraag je goed, zoals je eigenlijk altijd had gedaan. Je hebt me in je korte leven nooit verdriet berokkend. Je hebt schoonheid en geld, gebruik ze goed. Ik denk dat het het beste zou zijn... als je samen met je nichtjes hier in het huis blijft wonen. Maar je moet het zelf bepalen, ik wil je nergens toedwingen. Geef tante Edma en je nichtjes een herinnering aan mij. En geef ook het schilderij van Monet maar aan je neef Gabriel. En zeg tegen monsieur Degas dat als hij een museum sticht... dan mag hij een paar manes van me hebben. En ach, ook wel een Monet, een Renoir. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Helemaal niet. Ik hou meer van je dan ik je kan zeggen. Altijd door alle dimensies heen. Ja. Mooi, hè? Ja, heel mooi. En uh, ze ligt begraven bij Eugène en bij zijn broer, Edouard Manet. Met sint drietjes liggen ze erin. Nee, nee, nee, ze liggen met meer. Want oh, Edouard nog Mar meer? Ja, Edouard oh. Manet was ook getrouwd, notabene met een Hollandse. Ja, Suzanne Leemhoff. Ja, precies. Ja, die ligt er ook bij. En die ligt er ook okay. bij, ja. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Mensen moeten maar uh, naar die... Uh, de, uh, het is een familiegraf, hè. dus het is op oh, zich ook okay. niet zo vreemd. Hè. Het is het familiegraf okay. van de familie Manet ja, en jullie is er ook bij gegaan. Ja. En, dus is dat, het... en is dat schilderij waar hij mee op pad gaat nou van haar of niet? Ja, weet je, dat durf ik niet te zeggen nee. als ik het ook niet in het echt heb gezien. Nee. Nee. Um, de autoriteiten zeggen nee... Ja. Precies. Ja. Want het is namelijk het uitgangspunt. Hè? De, het is een leuke uitgangspunt. De maker he? die heeft ja. een schilderij gekocht en hij denkt: ja, daar staat ze op ja. en dan gaat hij er overal mee langs. Ik vind het een heel nou, mooi uitgangspunt ja. om zoiets te nemen om een film te maken. Met. En dan een film die toch technisch gezien ook fantastisch in elkaar zit. Goed. Mensen moeten zelf maar gaan kijken. Draait dus vanaf 8 maart, Vrouwendag, in de bioscopen, de documentaire Morizot, Moed, Storm en Liefde. Dankjewel, kunsthistorica Karin Hanapel. Ja, graag gedaan. De Olympische Spelen zijn voorbij, maar het schaatsen bepaald niet. Er is op het ogenblik de WK sprint gaande. Uh, volgens mij de 500 meter van de vrouwen, is die al gereden, Walter Tempelman? Zeker, die is gereden. De eerste afstand van het WK-sprint inderdaad. Een week na, het na de Olympische Spelen. Dat WK wordt wel in dezelfde tijdzone gehouden in China, in Changchun. En die eerste 500 meter zit erop met een overwinning voor de vrouw die alles wint. Geen verrassing dat nou Kodaira uit Japan de snelste tijd heeft genoteerd. 37-23, dat is die snelste tijd voor Kodaira. Die Olympische kampioen werd op de 500 meter en die ook de regerend wereldkampioen sprint is. De Nederlandse uh, schaatsters die in actie zijn gekomen, dat zijn er drie. Jorien Termos uh, staat voorlopig derde. Een tijd onder de 38 minuten. 37,99 voor Jorien Termos. Natuurlijk olympisch kampioen op de 1000 meter. Die zometeen wordt verreden. En de andere twee Nederlandse rijsters zijn Marit Leenstra en Letitia de Jong. Leenstra deed het verdienstelijk op die 500 meter. Ze staat de negende in een tijd van 38,53. Leenstra moet het vooral van haar duizend meter hebben. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Letitia de Jong. Plek 11 is voorlopig voor haar 38,93. Eén dus Kodaira. Op plek 2 is Angelina Golikova. Een Russin die wel op de Olympische Spelen aanwezig was. Zoals uh, heel weinig Russinnen eigenlijk. We kennen dat verhaal wel. Bijvoorbeeld van Olga Fatkulina. Die er niet bij was. Hier wel meedoet. En voorlopig een vijfde tijd neerzet. Eén dus Kodaira. Voorlopig. Twee Golikova en drie Jorien Termors die prima aan dit WK-sprint is begonnen. Een 500 meter vandaag, een 1000 meter vandaag en dan morgen nog een keer die twee afstanden. Dan na vier afstanden weten we de wereldkampioen sprint. Zometeen ook de mannen die gaan dan beginnen aan hun eerste 500 meter. En ook daar drie Nederlandse troeven. Kjeldnuis is natuurlijk aanwezig, olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij uh, doet mee aan dit uh, WK-sprint. Evenals Ronald Mulder en Kai Verbij. Dat zijn de drie Nederlandse troeven bij de mannen. Oké, okay. uh, de hele dag. De WK-sprint, dus op Radio 1 voor alle informatie. Uh, Lieden wij de Paris? We gaan aan het werk. Je zit te schrijven. Ja, ik moest nog even één dingetje opzoeken. Uh, nou, de, de, vorige week, uh, Peter, dacht je uh, toch wel ingewikkelde boeken. Je noemde het allemaal Apennoot. Dus ik heb één Apennoot-boek voor je. Daar zal ik mee beginnen. En daarna komen er gewoon twee boeken. lees je gewoon van het begin naar het eind. En die kan je helemaal. Heb overvolgen. ik dat werkelijk gezegd? Ja, oh, nou ik heb die... nog gevraagd. Maar dat geeft niks. Okay. En dat vind ik altijd leuk. Dan denk ik ga ik over nadenken... en dan ga ik oh. kijken wat ik daarmee kan doen. Dus ik begin met Thomas Lieske. Nieuwe roman. De vrolijke verrijzenis van Arago. En je ziet op het omslag een vosje. Thomas Lieske is echt een goede componist van mooie literaire romans. He, Franklin, daar won hij de Libres Literatuurprijs mee. Uh, Grand Café Boulevard. Hij houdt van geschiedenis en dat te vervlechten met eigentijdse of moderne of anderzinnige verhalen... Er zit ook altijd wel iets spannends en nieuwsgierigmakends in. En dat doet hij hier ook weer. Het begint uh, in de jaren twintig. Uh, Paul Ehrenvest, dat is een fysicus uit Leiden... die is op, op, op reis met een vriend, Niels Boor uit Denemarken. Een beroemde uh, kernfysicus, kernfysicus, maar ook sterrenkijker en dat soort dingen. En nou, dat is een klein proloogje. En dan opeens zit je in... Nou, ja, tachtig, een beetje tegenwoordig nu. Zit je, ja, jong gezin, een beetje ASO. zo. De vader doet allemaal loesje handeltjes. Die moeder is uitermate ordinair. En de dochter die balanceert op een groot reclamebord langs de snelweg. Dat begint. dan denk je, waar zitten we nou weer? Maar goed, dit echtpaar krijgt omdat ze een vos op een weg willen vermijden. Een ongeluk. En het echtpaar verongelukt. En het meisje, Joyce, komt in coma in een ziekenhuis daar terecht. En dan... Krijgen we de twee verhaallijnen? Dan ligt Joyce in coma, maar die is wel een soort bewust. Dus dan heb je in de ik-persoon, zit je in haar hoofd, wat er met haar gedaan wordt. Dat wordt een soort manuele therapie, maar dat ervaart ze als een enorme bepoteling. En daar heeft ze ook een hele geschiedenis, wat er met haar gebeurt nadat ze gered is van die straat. Maar in een dieper bewustzijn, zou je kunnen zeggen, ziet ze zichzelf op die straat liggen en ze ziet die vos, want dat Ongeluk is gebeurd omdat ze een vos wilde vermijden... die uiteindelijk toch doodgereden is. En ze ziet die vos zijn verplette lichaam uit het asfalt trekken... en die loopt het bos in. En die kijkt naar haar om en dan denkt ze... als hij dat kan, kan ik dat ook. En zij noemt hem Arago, dus dat is het Arago en het vos van de omslag. De vrolijke verrijzenis van Arago is deze vos. En zij loopt deze vos achterna in het bos. En zij leeft een tijd als een soort voskind En die vos en zij begrijpen elkaar, die, die praten bijna met elkaar... En nou, dat gaat een tijdje goed, maar ja, toch lastig. Ze komt uiteindelijk bij een boerenhoeve waar een vrouw voor zowel het kind als de vos gaat, volgen, uh, gaat zorgen. En die denkt, ik moet hier weg, het is uh, na de Eerste Wereldoorlog, het is uh, moeilijk om te overleven. Haar broer is Paul Erevest, en dan denk je, oh ja, die was in het begin van het boek. En dan gaat zij naar Leiden en komt deze verzonnen creatuur, Lise Werner heet ze dan opeens... geadopteerd door deze vrouw, in Leiden terecht. En dan heb je dus een leven van deze jonge Lise in Leiden... maar afgewisseld met de ik die in coma ligt. En het wordt je wel uitgelegd, want die ik weet... ik zit liever in het verhaal in het verleden. Dat is naar aanleiding van een foto waar ze een bewondering voor had. Nou, En dat ontwikkelt zich. En dan krijg je dus twee bewustzijnsniveaus. Ja... Het is magisch. Het is lastig om na te vertellen. Het is totaal logisch als je het leest. Het is beeldend. Het is geestig. Het is ontzettend mooi in twee tijden. Ik vind het zo waanzinnig knap hoe die dat doet. Dat klinkt ook mooi. En je leest het achter elkaar door. En ja, ik vind het magisch hoe het absoluut overtuigt hoe die vos ja, haar beste vriend is. Nou, van deze magie gaan we naar. Een keiharde realiteit van Guillermo Rosales. Dat is een Cubaanse schrijver waar bijna niemand van gehoord heeft. heeft heel lang geduurd. Dat kwam omdat hij schizofreen is. Hij is gevlucht naar Amerika. Kwam in Miami in allemaal psychiatrische inrichtingen terecht. Gruwelijk leven. Hij heeft al zijn eigen werk altijd verbrand. Of weer teruggevraagd of vernietigd of weggehaald. Vrienden hebben we wat gered. Hij heeft een waanzinnig debuut geschreven wat nooit werd uitgegeven. Als dat was uitgegeven... Kunnen ze nu terugkijken te concluderen, was dat de grote vernieuwing van de Zuid-Amerikaanse letter geweest? Dus een uitermate tragisch figuur. En in deze hele korte roman, Het Huis van de Drenkelingen, beschrijft hij eigenlijk. Het gaat over William Figueras, maar het is hoogst autobiografisch. De gruwelijkheden van zo'n ja, opvangtehuis aan de rand van de samenleving, waar gekke, oude vandaag. Dementen maar worden neergezet. En hij komt in een soort huis waar de oude vrouwen misbruikt worden. Er zijn gruwelijke tafereelen. Maar het is zo sek en afstandelijk beschreven. En hij gaat langzaam meedoen. Hij vindt het is gruwelijk. Maar hij gaat ook de man die de hele tijd in de gang pist slaan. Hij gaat ook half verkrachten. En op een moment komt er een vrouw en dan denkt hij... Ja, die vrouw, daar kan ik nog wel mee leven. En dan wil hij proberen uit die inrichting te komen. Nou, Ik vertel natuurlijk niet hoe dat gaat. Het is tragisch. Eerste zin, even voorlezen. Buiten op het huis stond boarding home, maar ik wist dat het mijn graf zou worden. En dan gaat het, ja, het zijn kleine bladzijden, maar het gaat 156 bladzijden door en op het laatst kan je geen adem halen. Strandboek. Ja, je moet het inderdaad in de zomer met iets vrolijks en een goed glas wijn drinken en het is wel, uh, het is waanzinnig goed. Het is echt waanzinnig goed. Nou, van hele korte gaan we naar een super dikke, nou. meer dan duizend. Ja, ik zeg altijd Estse, Estse schrijven, maar hier wordt het estisch genoemd. Ik moet even zeggen, Rosales is vertaald door Arie van der Wal. Ontzettend goed gedaan, ik vind dat een hele fijne vertaler. En dit is een estische. dat zijn eigenlijk vier romans en die hebben ze gelukkig in één band. Want het eindigt steeds met een soort cliffhanger. Het is gebaseerd op, uh, ja, Baltasar Russo. Dat is een vooraanstaande... Est, die echt heeft bestaan. Estland was twee delen, wist ik niet. Ik wist helemaal niks van wat hier staat. En uh, Jaan Kros uh, die heeft de chronieken die deze man echt heeft geschreven, gelezen, en een beetje de, de, de professorische uh, ideeën daarover. En hij dacht, oh, ze denken dat hij uit Estland komt. Jaan Kros komt uit uh, Estland. En hij dacht, ik ga eens dan reconstrueren wat voor leven die man gehad zou hebben. Hoe die van volksjongen, van boerenzoon, hij was eigenlijk, ja, zijn vader was een voerman, die vervoerde dingen. Uh, hoe kan het dan dat zo'n jongen toch uiteindelijk pastoor... en de kroniekschrijver van Estland wordt? Het speelt dus in de middeleeuwen. Want uh, die Russo die leefde van geloof 1536 tot 1600. En het begint met een waanzinnig scène. Dat is de langste scène uit het boek. Dat deze jongen dan nog, Balthasar, Paul wordt hij genoemd... ziet dat er koorddansers waanzinnig hoog... van de ene kerktoren naar de andere kant van het dorp... een koord hebben gespannen en dat er twee jongens overlopen. En hij denkt, hoe kan dat? En hij denkt, ik moet naar die kerk door. Ik moet weten. Hoe kan, het, hoe kan het dat ze blijven lopen? En dan ziet hij dat ze iets te drinken krijgen. En hij denkt, dat moet ik drinken? Dat moet, en hij denkt, dat zal wel drank zijn, dat ze ontspannen zijn. Het zal iets zijn. En dan proeft hij het en een Denkt, ja, nou, water. En dan hoort hij later dat het dauw is. En in de filosofie daarachter is dat dauw dampt weer op en maakt die jongens lichter. Dus door de dauw blijven die jongens blijven zweven. Nou, dan, dan denk je. Hè, ik heb altijd de theorie, dat leg ik ook in mijn eigen boek uit. Alles wat aandacht krijgt, groeit. nou Als er een heel hoofdstuk alleen maar aan die koorddansers wordt besteed, dan begrijp je dat is een metafoor, maar die heb je dan al het begin van het boek gehad, dat is dan heel fijn. Hij gaat vanuit zijn lage afkomst, wordt hij ontzettend hoog... en hij moet altijd blijven balanceren. Ben ik loyaal aan de boeren of ga ik eigenlijk... ja, ik hoor niet bij de adel, maar ik ben wel de vooraanstaande elite. Voor wie kies ik in de oorlogen? Want de drie plagen uit de titel zijn Rusland, Polen, Zweden... die dat land natuurlijk de hele tijd belagen. Waar kies ik? Wie help ik? Waar ga ik aan mee? Maar het is ook zijn ambitie. Hij rent die kerktoren op en hij wil ja de ambitie hebben, dat hij er iets van maakt. En uh, ja, het hele verhaal is net zoals uh, Stefan Hertmans uh, met uh, de bekeerlingen. Dat speelt in de 11e eeuw ten tijde van de kruistochten. Dit speelt in de middeleeuwen. Maar ja, het boek kwam uit in de jaren 70... toen natuurlijk de, Rusland de grote belager was. Dus je kunt het boek zien als Een waanzinnig beeldend geschreven levensverhaal met politieke intriges, ja, net als bij de schilderkunst. Er moet natuurlijk ook een liefdesverhaal in en dat die lijnen die trekt hij elke keer weer terug. En er zitten waanzinnig foute vrouwen in, heerlijk, heerlijk doet hij dat en ook een hele mooie liefde, die dan aan het eind van zijn leven weer voor hem zorgt, natuurlijk. Maar hij vlecht het door elkaar met politiek, intriges, roddel, achterklap, studie, waanzinnige gesprekken. Dus het is ook heel filosofisch. Je krijgt de geschiedenis. Je krijgt uiteindelijk realiseer je, uh, ja wie ben ik? Het gaat eigenlijk over identiteit, loyaliteit, vriendschap, machtspel. Maar ja, je blijft doorlezen. Het zijn allemaal actiescènes bijna. En zo nu dan haalt hij weer even in. En de tijdsprongen worden tussen de hoofdstukjes gemaakt. Ja, ik vind het magisch. Het heeft, als je begint te lezen, dan, dan staan er van die ouderwetse uh, aanduidingen. In dit hoofdstuk moeten wij onze held, waarvan we toch echt ons best doen in een positief dag. Nou, bla, bla, bla. Ja, ja, ja, ja. En dan begint het verhaal. Nou, Die kan je allemaal overstaan, die begint stukjes, want dat verklapt heel veel. Maar het is, ja, je blijft doorlezen. Het is magisch. Duizend pagina's, nog een keer de titel. Ja, tussen drie plagen Jaan Kros, vertaald door Frans van Nes en Jesse Niemeyer. Er komt heel veel Latijn en allemaal volkstalen in heerlijk met voetnoten onderaan de pagina, dus niet achterin. Woordenlijst staat nog wel achterin. Waanzinnig boek. En dit wordt de allergrootste schrijver van Estland uh, genoemd. Hij stond op de lijst voor de Nobelprijs natuurlijk, maar hij ging 2007 dood, dus dat is waar eenmaal. Dat gaat hij niet meer krijgen. Nou, dat is helder. Uh, alle informatie over de boeken en ook de titels enzovoort kunt u nalezen op maxnieuwsweekend.nl. En natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Hartelijk dank. Goed, dankjewel. De medewerkers van een aantal grote uitzendbureaus gaan op antidiscriminatiecursus. Enige tijd geleden onthulde het programma Radar dat bijna de helft van de door hun gecontacteerde uitzendbureaus bereid was om mee te werken aan discriminatie op afkomst, als er om gevraagd werd. Uitzendbureaus proberen deze uitglijen nu goed te maken door hun medewerkers te leren omgaan met opdrachtgevers met discriminerende wensen. Maar helpt het zo'n cursus? We gaan het vragen aan Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht. Uh, welkom Evert. Ja, hij is vaker hier geweest. Is dat uh, nodig, zo'n cursus? Nou ja, het blijkt nodig te zijn, want er wordt gediscrimineerd, werd vastgesteld in ja. het programma. Ja, maar ja. Wat, wat, wat zou je daar moeten leren dan? Nou, in ieder geval om tegenwicht te bieden tegen de wensen van, van klanten die uh, in strijd met de wet zijn. Ja, maar je weet toch wel dat dat in strijd met de wet is? Ja, wel, maar je weet natuurlijk niet zeker of je werkgever het ook op prijs stelt dat je klanten tegen het hoofd stoot. Misschien is het heel goed als je als medewerker leert... dat je uh, ook een werkgever hebt die vindt dat de wet belangrijker is dan de klant. Uh, dus dat, dat kun je leren. En ook mondigheid. Ja. Nou, er is natuurlijk wel een groot grijs gebied, hè? Uh, wanneer is iets discriminatie? Ik noem maar wat. Als Paradiso een uitsmijter zoekt... dan willen ze vast ook liever een jong iemand... dan iemand van boven de zeventig. He? Nou ja, dat zou heel goed discriminatie kunnen zijn, maar uh, dat, ho dat hoeft niet per se. Dat hangt natuurlijk vanaf uh, uh, van de vaardigheden. Het mooiste voorbeeld in dit verband zijn scheidsrechters bij betaald voetbal. Die scheidsrechters die hebben echt een hele goede conditie nodig. De regel bij de KNVB was dat je op je 40ste moest ophouden als scheidsrechter. omdat je dan in het algemeen die conditie niet meer had. Daarover is geprocedeerd door een van de scheidsrechters. een, een bekende Nederlander. En die haalde de test ook gewoon op zijn 40ste. en op zijn 41ste ook nog. en op zijn 42ste ook nog. En die mocht ze ook gewoon blijven doorblazen. En op zijn 43ste haalde hij de test niet meer. En toen is hij ook afgehaakt. Nee, maar even terug naar het voorbeeld van en... Mieke noemt. Hè? Uh, Paradiso. Vraagt de mensen voor de bewaking. dan is het toch een zinneloos avontuur. om daar uh, 60 jaren naartoe te sturen? Hè? Nou, dat hangt dus zeer van af. Ik Denk dat er 60-jarigen zijn die zo gespierd en getraind zijn dat die als ze heel goed kunnen functioneren. Ja, dat maar zet... dat, is, dat is, misschien zijn het uitzonderingen. Ja. Ja, maar het uitzendbureau kan natuurlijk niet bij voorwaarts zeggen: U bent 60, dus we doen het niet meer. Die moet dan zeggen: nou, luister eens even, u bent 60 en u ziet er ook niet uit dat u als uitsmijter kunt functioneren. Nee, maar doen we doen het niet meer. Gaan we eens even terug. Stel je nu even zo'n gesprek voor: hè? iemand van Paradiso ja, ja. belt en die zegt: ja. We hebben iemand, we hebben mensen nodig, een stuk of vijf, want we ja. hebben een groot concert en uh, ja. uh, beveiliging. En, en... Dus uh, le lever even wat mensen, ja. maar eventjes voor alle duidelijkheid, dit moeten wel beukers zijn, want uh, ja, ja, kijk, ja, dit ja. wordt een concert... daar vliegen de klonten in het rond. Dus, uh, nou, dan kom je... Ja, dat is Vervolgens een... dus als medewerker van, van een uitzendbureau zeg ik... ik heb hier in mijn kaartenbakken Piet, uh, Piet zitten... en Piet is oud karatekampioen... en is een spierbundel van de bovenste plank... en hij is 62 en hij is hartstikke geschikt en u mag even een gesprekje met hem voeren of u dat ook niet denkt. En dan komt Piet binnen die... Uh, uh, ja, en hij heeft die een... autoriteit door zijn leeftijd Precies. en rust... en hij is wel echt geschikt. Worden. En alleen maar doordat jij nu zegt... ja, maar boven de zestig doen we niet meer... sluit je de mogelijkheid dat deze man heel geschikt is... en die werkgever er heel blij mee, je sluit je bijvoorbeeld mm -hmm. uit. Ja. En dat is ten onrechte. Nee, maar goed. Dan een ander voorbeeld. Hè. Stel voor, uh, uh, iemand belt uit de, de horeca... en die zegt, gewoon expliciet luisteren... Mm. we hebben hier, uh, wekelijks hebben we hier een, een grote van de her... Vormde gemeenschap, hebben we een grote uh, uh, bijeenkomst. Uh, we willen absoluut niet, houdt u daar even rekening mee, meisjes met uh, hoofddoeken. Wat moet het meisje met een hoofddoek dan doen? Meebidden? Nee, nee, nee, nee. bedienen. Uh, uh, uh, pilsjes en uh, limonade en, rondbrengen. En, en dat kan ze niet? Nee, dat kan ze natuurlijk uitstekend. Ja, dat wou ik niet zeggen. Nee, dus, uh, maar goed, die hervormde gemeente kan wel eens denken... ja, wacht nou eens eventjes. Ik bedoel, we zitten hier altijd lekker in het dorp... en nou krijgen we opeens uh, een verzameling uh, meisjes met hoofddoeken. Nou, dat, uh, daar hebben we toch weinig trek in. Maar je wilt toch dat ze een pilsje bezorgen? Of wat, wat ze dan ook moeten doen? Ja, maar ze... het meisje met hoofddoek en pilsjes gaan toch al niet zo goed ja, zijn. Ja, maar ze beginnen te maar... mokken tegen die eigenaar, Sorry. die uitbater van, dat, van, van die horecagelegenheid. Ja. ja. Ja. En dan? Ja, en dan? Ja, ja, ja precies. Dat is precies de vraag. En dan moet de uitbater dan zeggen, nou luister dus ik heb hier een uitstekend meisje met een hoofddoek dat bezorgt de is heel erg vriendelijk en doet ze heel erg goed, ja. ze is heel erg aardig tegen ja. jullie. En jullie, vinden, en jullie vinden daar dan toch iets van, en moet ik daar dan consequenties aan verbinden? Ja. Dus dat is het gesprek dat dan de uitbater moet voeren. Nou ja, voor een deel. Wel, waar ik... het over gaat is dat je, je zoekt mensen die geschikt zijn. Daar heeft de samenleving belang bij, daar hebben die mensen belang ja. bij. En op het moment dat wij alle andere mensen opleiden... en ze geschikt maken voor functies... en ze vervolgens alleen maar wegens huidskleur, geloof... Eh, worden uitgesloten van die functies... Ja. doe je natuurlijk echt onrecht. Op het moment dat vervolgens blijkt dat mensen in een bepaalde functie... niet goed functioneren of, of er andere redenen zijn waarom het niet werkt... heb je natuurlijk een inhoudelijk argument. Ja. Heb je, heb je een sterk Maar dan een is argument. het op individueel uh, individuele basis. Er, er is natuurlijk niets op tegen om tegen iemand met allochtone afkomst te zeggen, nou luister eens even, we hebben nu een maand met u aangekeken. Maar u kan de functie gewoon niet vervullen of het is sterker of wij zien op uw cv, die functie, dat wordt niks voor u. Dus ja. neem u niet. Ja. Het is niet verboden om te selecteren. Natuurlijk moet je selecteren. Maar ja, bij gaat... voorbaat groepen uitsluiten bij de selectie is natuurlijk gewoon fout. Maar, de doel. maar uiteindelijk selecteert de klant natuurlijk toch zelf. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Tuurlijk, maar mijn uitzendbureau heeft toch als taak om gewoon een goed gevulde kaartenbak te, te hebben. Met mensen die waarvan zij denken ja. dat ze die functie goed kunnen vervullen, om die door te sturen. En hebben ze ook een opvoedende taak? Moeten ze hun opdrachtgevers daar ook op aanspreken? Nou ja, de opvoedkundige taak hebben ze niet. Ze hebben natuurlijk wel gewoon een wettelijke taak om niet aan wensen tegemoet te komen die in strijd zijn met de wet. Um, en, en dat moet je ook wel kunnen uitleggen. En ik denk dat zo'n cursus daartoe ook wel zal strekken. Maar wat moeten ze dan doen? Steef, voor het, ze worden dus geconfronteerd als uitzendbureau... met een hele concrete vraag. Luister, alles goed en wel. Maar wij hebben zoveel gedonden met Polen gehad. Uh, alles uh, kan, maar geen Polen. Nou, dan ga je toch als uitzendbureau, lijkt mij... Toch ook geen Polen sturen, want dat is een zinloos avontuur, of niet? Nee, dat is niet zinloos. Je kunt als toch heel goed terug naar luisteren zeggen: dus Ik begrijp uw probleem, maar ik heb, één, ik heb hier toch echt een Pol in de kaartenbak zitten die is briljant en die is hartstikke goed en die is zeer geschikt voor u. En die stuur ik met drie anderen naar u toe en u mag selecteren. Maar hij is geschikt. Hm. Meer dan geschikt. Daar is ook niks mis mee. Ja. En op het moment dat die opdrachtgever dan, de, maar dan het een gesprek aangaat. Maar dan zegt, die, dan zegt die opdrachtgever: Ja, dat zal allemaal wel, dat u het geschikt vindt. Ik wil het gewoon niet. Nou, weet je, dan zoekt u een ander. Sorry, ik heb geschikte mensen, die bied ik u aan. En dan, doet u en gewoon. dan, en dan zegt hij van nou, die, die, die, die Pool die wil ik niet. Dat kan, dat maar, kan. Dan, maar, maar op het moment maar dat dan... ik dat inhoudelijk kan motiveren. Ja. Hij heeft een gesprek met die pol gevoerd. En hij zegt, nou luister eens even, voor deze functie moet je vaardigheden hebben... die ik niet ontdek bij deze polse ja. werknemer. Ja, dat dan neem ik hem niet. Spelen er eigenlijk in uh, omringende landen vergelijkbare problemen? Ja, ik. we hebben in België niet zo heel lang geleden een zaak gehad. Die heeft het uh, tot het Europese Hof gebracht. Waarbij het ging over een mevrouw die een hoofddoek ging dragen. En uh, uiteindelijk daarom ontslagen werd. Het Europese Hof vond dat het kon, maar dat kwam omdat deze werkgever een, een soort beleid had ontwikkeld waarbij het verboden was om al uh, uh, uh, hoofddeksels te dragen. Het is een, een hoog uh, bediscussieerde uitkomst hoor. Maar de, de, de discussie speelt natuurlijk overal in, in Frankrijk nog wat heftig denk ik. Nou ja, daar zijn hoofddoeken, hoofddoeken toch verboden? Ze zijn niet helemaal verboden, maar in publieke functies publieke functies uh, zijn ze of het algemeen be, be, be, be, verboden. Be, be, ja, ja en, wat, en wat zie je daar dan? Ik, ik ben niet of jij dat weet... dat, is, dat er minder uh, allochtone ja. mensen van bepaalde afkomst... in uh, overheidsfuncties uh, terechtkomen? Ja, dat zie je. En, en, en het lastige daarvan is... dat als je wil dat de overheid een afspiegeling is van de samenleving... dat die dat in Frankrijk dus niet kan zijn... omdat je bepaalde groepen gewoon niet, bij voorbaat niet in dienst neemt. Ja. Um, nou ja, uh, je, je kan zeggen het is sociaal gezien wenselijk als die di discriminatie op de arbeidsmarkt wordt uitgebannen. Maar ik denk dat er misschien op een ander gebied ook nog wel uh, iets te winnen valt. Sinds dit bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja, dat. Ja, maar het gaat natuurlijk ook gewoon over, over economische e economie, rationaliteit. Ja. Hè? Een, een werkgever, als die verstandig is... selecteert natuurlijk nooit op, op huidskleur. Dat is ook verboden. Maar selecteert gewoon op capaciteit van mensen. En op het moment dat je bij voorbaat uitsluit... dat sommige groepen heel goed zouden kunnen zijn... en dus ook jou zouden kunnen helpen... in het, in het verbeteren van je bedrijfsactiviteiten... dan doe je jezelf ook tekort. En als je als uitzendbureau constateert... dat die werkgever wel selecteert op huidskleur... wat doe je dan? Ehm... Um, je hebt geen aangifteplicht. Dat is iets anders. Maar het zou passen als je eens belt en zegt: Joh, luister ik merk dat iedere geschikt kandidaat die ik naar je toestuurt, stuur met een niet-Westerse achternaam. dat je die niet neemt en ze kunnen het daar eens over hebben. zou ook niet misstaan. En dan zegt iemand: Ja, ik wil het wel. Uh, met van alles en nog wat bepraat, maar toch echt niet met u, hoor. Nou, ik vraag niet, u nee, over als zei, u begin... mensen wil leveren en uh, nee, nee, als nee, u niet. dat niet doet is best. Dan ga ik naar de buren. Nou, dan, als de buren het ook niet doen heb je natuurlijk een probleem. Ja, maar da dat is dus wat er aan de hand is. Dat is voor een deel daar aan de hand, maar op het moment dat de grote uitzendbureaus hun personeel zo scholen dat de, dat personeel in ieder geval het niet meer doet, wordt het toch lastig om nog uitzendbureaus nee, te hoe vinden. Hoe zal zo'n cursus er zien. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben een beetje achteraan gegaan. Ik kan het niet goed achterhalen. Maar het gaat, het gaat ook over weerbaarheid. Hè. Juist ook je een beetje verzetten tegen de wens van de klant. Wat in de dienstlenende sector natuurlijk toch heel veel gebeurt is. Dat mensen eigenlijk heel graag willen doen wat die klant wil. Ja, daar ver... Daar zijn ze voor bedacht. Daar zijn ze voor een deel voor bedacht, maar niet alleen maar. Nee, ik... maar, maar goed, dan, dan, dan kom je dus in het volgende verhaal terecht. Wat, wat ga je nou doen? Ja, wat je gaat doen is tegen die klant zeggen, luister, u vraagt me iets wat ik, wat ik niet wil doen en ook niet kan doen. Oké, okay. en dan zegt de baas, ja, luister eventjes, uh, dit gaat ons wel een ja, hele grote opdracht schelen. Dat, dat, het is zeer de vraag of dat zo is, maar als dat zo is, dan heb je dus een baas nodig die ook wel tegen zegt: nou goed gedaan. Oké. Okay. En, en, en we wensen deze klant heel veel sterkte bij de concurrentie. Nou, dan kan je en als dus de concurrentie bereid is om het wet te overtreden, dan gaan wij daar niet dan over. Dan kan je beter alle, alle, alle uh, leidinggevenden van die... Uh, maar dat gebeurt dus ook. Maar dat gebeurt ook. Althans, dat begreep ik. Maar je dus... weet dus niet hoe die cursus eruit ziet. Nee. nee, nee. nee. Ja. Maar wat ik nou zo raar vind in de hele discussie: er wordt een aapje op de schouders hè, van de uitzendbureaus gezet. Maar dit aapje zit natuurlijk op de schouder van de hele samenleving. Dat is het probleem, natuurlijk. Ja. ja. Nee, maar goed, kijk, wij als samenleving hebben al aan de wetten bedacht... die het verbieden om te discrimineren. Om vervolgens te ontdekken dat in de samenleving het toch druk is om het te doen. Nou, als, en en ik, ik ben gewoon een stijl jurist. Ik verkondig hier niet eens mijn eigen opvatting... maar gewoon wat we als samenleving hebben bedacht als regels. En dat is dat we niet discrimineren. En Jawel. die bal heeft natuurlijk iedereen. Die aap die staat niet alleen op de schouders van uitzendbureaus. Die aap die ligt natuurlijk ook op de, op de schouders van iedere werkgever. Ja, maar geef dan de werkgevers een cursus, want dat is efficiënter... Ja. dan uh, een bemiddelingsbureau uh, waar de, wat tussen twee vuren zit... Uh te laten oplossen. Ja, in ieder geval werd duidelijk dat het daar gebeurt. Ja. En op het moment dat een uitzendbureau de, de vraag krijgt: kunt u voor mij leveren alleen maar blanke mannen? Ja. Dan heeft het uitzendbureau natuurlijk ook een taak om te zeggen: dat doen we niet. Ja, okay. Dankjewel. De tijd zit erop. Hoogleraar Arbeidsrecht even voor hulp. ging dus over discriminatie op de arbeidsmarkt. Uh, u kunt uh, altijd terecht voor meer informatie op maxnieuwsweekend.nl. Straks, Nieuwsweekend, Een programma van Max. NTO Radio 1.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 De natuur in boeken. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ja, uh, check, ja, even kijken, ja, oh, klopt ook, jip, yep. dat moet nog even checken, ja, klopt.